Terry met het NOS-journaal. In Frankrijk hebben 17 vrouwelijke ministers en oud-ministers... een oproep gedaan om een einde te maken aan seksisme. Onder hen de directeur van het IMF, Christine Lagarde. Ze schrijven een open brief in een krant. Directe aanleiding is het schandaal rond de vicevoorzitter... van het Franse parlement, Boppa, Die stapte deze week op omdat hij wordt beschuldigd... van het betasten van een vrouwelijke partijgenoot... en het versturen van ongepaste sms'jes naar meerdere vrouwen. De ministers willen dat de wet op seksueel wangedrag strenger wordt. Ook willen ze dat er op politiebureaus speciale meldpunten komen voor seksistisch gedrag. In Londen is het Nederlandse gezelschap de Nationale Opera uitgeroepen tot Opera Company of the Year 2016. Daarmee mag de Nationale Opera zich een jaar lang het beste operahuis ter wereld noemen. De Opera Award wordt toegekend door een jury van internationale deskundigen en operadirigenten. Premier Netanyahu van Israël voelt niets voor een plan van Frankrijk voor een internationale conferentie om de vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnen weer op de rails te krijgen. De Palestijnen verwelkomen het plan wel. Na een gesprek met de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Ero, zei Netanyahu dat rechtstreekse onderhandelingen tussen Israël en Palestijnen, zonder voorwaarden vooraf, de enige manier zijn om echte vrede te krijgen. Eind mei is er een internationale conferentie over het Midden-Oosten in Parijs. Israël en de Palestijnen zijn daar niet bij. Daar wordt gepraat over het Franse plan voor een conferentie in het najaar. Het weer. De buiigheid neemt af vanavond. Het koelt af naar een graad of vijf. Morgen opnieuw wolken en zon. En vooral in het oosten en noorden wat buien. De wind neemt morgen wel wat af. Het wordt 11 tot 14 graden. En na morgen blijft het wisselvallig, Met vooral op woensdag en donderdag buien. Dit was het NOS Journaal.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 programma van peaceful radio peacefulradio.eu